1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De heropening in België van bouwmarkten en tuincentra... heeft geleid tot lange rijen met wachtende klanten. Dat komt doordat er nog strenge voorwaarden gelden. Per 10 vierkante meter mag er één klant zijn. en Een winkelbezoek mag maximaal een half uur duren. Het aantal intensive care-opnames in België... begon afgelopen week geleidelijk af te nemen. Cardiologen van het Radboud-UMC in Nijmegen... doen onderzoek naar de behandeling van het coronavirus... met een bloeddrukverlager. Medicijn Valsartan kan mogelijk ernstige vochtophopingen in de longen voorkomen. Een complicatie die bij veel ernstig zieke coronapatiënten voorkomt. Ruim 600 coronapatiënten gaan meedoen aan het onderzoek... verspreid over 10 tot 15 Nederlandse ziekenhuizen. De politie heeft in Amsterdam en Rotterdam... voor bijna een miljoen euro aan contant geld en dure merkkleding in beslag genomen. Donderdag werden in Amsterdam twee mannen aangehouden... bij wie veel bankbiljetten in de auto lagen... Later werden in woningen in Amsterdam en Rotterdam nog meer geld, vuurwapen en merkkleding gevonden. En in Amsterdam werd ook een derde verdachte opgepakt. Vannacht zijn opnieuw zendmasten doelwit geweest van Brandstichting. Dit keer in Amsterdam-West. Een van de twee masten op het dak van een parkeergarage vatte ook daadwerkelijk vlam. Het vuur kon snel worden geblust. De politie zoekt getuigen en vraagt tankstationhouders alert te zijn op mensen die een jerrycan vullen met benzine. De Britse koningin Elisabeth wil dit jaar vanwege de coronacrisis geen saluutschoten voor haar verjaardag. Elisabeth viert dinsdag haar 94ste verjaardag. In de 68 jaar dat ze op de troon zit, is de traditie van de saluutschoten nog nooit overgeslagen. Het weer in het zuiden bewolkt af en toe een bui. In het noorden droog en meer zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Vanaf morgen een paar dagen droog en zonnig. Met een middagtemperatuur van 15 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dus, uh, het is echt een drama. Ik klink verder normaal, maar uh, ik uh, moet elke vijf minuten de wc redden, dus dan begrijpt u het wel. U hoorden muziek, onze herkenningsmelodie van Louis Naals, nou met weet je nog wel oudje. Een opname 1928. Ik uh, probeer vandaag zo min mogelijk te praten. Ik laat u alleen maar genieten van al die mooie oud-homostalige muziek. Onderweg zometeen Gert en Ermien.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 Al je wilde hart kwijt, mijn ridder van het eerste uur, jouw slank figuur werd op den duur. Het wel gedaan, proza van de goed geslaagde zakenman. En jij hebt niets waarin een vrouw nog poëzie ontdekken zou. En toch was jij de eerste maal, mijn ideaal.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 En dan gaan we op de schaats. Op het ijs, op het ijs. Op het ijs, gouden Hollandse ijs. De baan op en neer met de wind om je kop. Een tintelend gezicht en een vuurrode mop. Op de schaats door een wit paradijs. Op het ijs. Thuis. Een meer populair gezin Zet het ijstijdperk ook in Ergens bij de Nieuwe Meer Achter het stadion ongeveer Op een hoekje van de baan bindt pa moeder schaatsen aan Die al met de vraag begint Of hij haar geen been afbindt. Pa zegt tot de kleine meid Die om chocolademelk schrijft Hou nou even in je gemak of ik schuif je in een bak, maar probeert een lange sull. op een oude Friese Krul. Die eerst hartverscheurend knarst en dan vastloopt in een barst. Maar zit op haar zitvlak plots, waarop toch voorzichtig knots maatregelen zonder slag of stoot. Iedereen met de martel dood, maar wat toch? een kopje chocola, in een tentje kop na kop, drinken zij de huisvuur op, strompelen daarna naar de tram, zingend met een bronchitisstem. stem. Op het ijs, op het ijs, op het ijs, langs zij, de baan op en neer met de wind om je kop. Tintelend gezicht en een bureauje mop op de baan door een wit paradijs Op het hij, op het hij.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 Deels door slimheid en geweld Rijken was zijn enig doel Maar zijn hart bleef koel niet verwanden, beeld voor meisje Dat u haren lippen biedt Want onder lieden gaat het niet oh, Nee, dan gaat het niet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 Verlangen naar rijkdom met best altijd bestaan. Het laten toch zo baas de reden. De een wil juist weet wat de ander bezit. Waarom wordt dat niet meer vermeden? Ook ik had het graag weer anders gehad, Dat ik met een kon in een pilaatje zat. Maar nu wil ik wat en al eens hebben ik voel haar gelukkig, ik zit hoog en droog. Ik voel mijn koning, al ben ik niet verre en is maar een beetje mijn dier. Voor mij zijn de rijken en armen gelijk. Verlang van het moois nooit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 en of hij bekleedt wat mensen? zei. We krijgen toch allen ons deel van verdriet en onze gelukkige zijnen. Wat maakt het dan uit of je rijkdom vergaart? Steeds meer wil verzetten en altijd maar spaar. In zin is voorbij, komt voor ieder de tijd, dan neem je niets mee.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 Alleen de bomen dromen, ook boven het verkeer. En over het water gaat er een bootje net als Welleer. Aan de Amsterdamse grachten.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 Waar oude bomen dromen, hoogboefend verkeer. En over het water gaat er een bootje, net als wellicht aan de Amsterdamse vraag.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 Nee, Zandvoerder, Zandvoort met Mario Zandvoort Ik ben voor de grap, vanavond zijn we weer op stap. Een mens kan voor de fatsoen niet anders doen.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 Ja, je merkt op je verjaardag Wat echte vrienden zijn Want dan is het zo'n gezellig festijn Zo kun huskje Nee, dit moet je meemaken, zeg, zo'n verjaardag Dat ik iedere week jarig ben ja. Te kwaad. Vlug als klik de elft schrik van de buurt en onze straat spijbelaar altijd klaar voor het happen van een koek. Een raad kapot dat was een schot van Shaky van de Hoek. Een raad kapot, dat was een schot van Shaky van de Hoek.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 Moet zijn, al is het dan rechtvaardig en vredig gelijk, Van denk ik, als ik naar de sterren kijk, zou er ook een Jordaan in de hemel bestaan. Dit zoals zien we nou, Amsterdam. Ik zal er hoog in de lucht, ook een torenklotsel aan, als de wester aan, Amsterdam. Maar ik zal het nooit weten, al wil ik het graag, want het blijft ten aarde. In Jordan in de hemel bestaat net zoals in mijn aan.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 Zijn zusbroun Marie Baron en dans weer wilde houden. Ze is toch met die mastenbroeken de ster van deze sport. En duiken ze in te water, kan geen sterveling ze houden. Dan stellen ze om, gebeurt en weer een split nieuw record. Het hele volk heeft diep respect voor haar sterke armen. De zwemkampioen zelf is door die lofspraak niet gegrief. We roemen naast haar kracht en in de zee van goed haar charme. Wanneer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 Nooit wordt door het water het sprechu geblusd. Laat ons zwemmen, streven, man zo wel als vrouw, nieuwe glans gegeven, Nederlands groot wit blauw.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 Is zilver en zwijgen is koud. Op mooie woorden werd nooit een geluk nog gebaat. Veel meer dan woorden vermogen bewijzen jouw.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 Laat de wind daarom doorsturen naar mij. Donen wat een kleine landrama. En dan is de toekomst opgewezen. Zien we een precieze nieuwe dag? Doe aan de opbouw mee. Praten niet, maar werk voor me. Helpen met veren de kracht aan de opbouw van Nederland in draagmagma. Niet Niets maar werk voor twee. Doe met een blij gezicht, zo veel je kan er is de vlek. Alle nu vereen en één verhalen. Geen geestelen moeten arm zijn. Laten we voorgaan in goed vertrouwen. Samen werken in de grote lijn. Al de krenten gebieden pitten Render iets te lang op volksbestaan. Vlugger handelen dat ze onze Snelle hulp in duivel, denk eraan. Doe aan de knop van Praat niet, maar werk voor me Helpen met de kracht. Aan de knop, een bovenneterlanding, draag, maar Doe aan de van mee niet maar een werk voor twee Doe met een blijde zin Zoveel je kan er is je plicht Weet van velen om verlaten. te Is de eerste plicht die niet vervult Alle moeten wij een offer brengen Achterblijven worden niet geduld